7 uur, het NOS-journaal, Rimmel Serré. Ongeregeldheden bij Japanse ambassade Peking. Amerikaanse mariniers ook naar Soedan en Jemen. En jeugdopvang ontruimt om windschoten. <tied>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 De ruzie over de Senkaku-eilanden, die door china diaoyu eilanden worden genoemd... is de afgelopen tijd weer flink opgeleid. Japan en China claimen allebei het eigendom van de vijf onbewoonde eilanden... die op een grote gasvoorraad liggen. De Verenigde Staten sturen enkele tientallen mariniers naar Jemen en Sudan om de Amerikaanse ambassades daar te beschermen. De ambassades waren de afgelopen dagen doelwit van woedende moslims... die protesteren tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims...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 De hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay, roept religieuze en politieke leiders op om er alles aan te doen om de rust te herstellen... na de heftige protesten tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Pillay veroordeelde de moord op vier Amerikaanse diplomaten in Libië... en het geweld bij de protesten. Maar ze veroordeelde ook de film die ze schandelijk en kwaadaardig noemde... Pillai zei verder dat ze het begrijpelijk vindt dat mensen krachtig willen protesteren tegen de film. Het is hun recht om dat vreedzaam te doen, al dus Navi Pillai. In Leende, in Noord-Brabant, heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein aan de rand van het dorp. De omwonenden ontdekten de brand na middernacht in een aantal loodsen met caravans. Ze de brandweer en brachten zichzelf in veiligheid. De brandweer heeft een van de loodsen gecontroleerd laten uitbranden. Eén loods heeft brandschade en een ander kon gespaard worden. Bij de brand is asbest vrijgekomen en omwonenden moeten daarom ramen en deuren dicht houden. Onderzocht wordt wat voor soort asbest er bij de brand is vrijgekomen en hoe het is verspreid. Er is nog geen zicht op de oorzaak van de brand. De Britse Prins William en zijn vrouw Kate spannen een rechtszaak aan tegen het Franse magazine Closer.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 De brandweer is nog volop aan het blussen en sluit niet uit dat het vuur overslaat. De brand gaat gepaard met een heftige rookontwikkeling en zo'n 25 mensen zijn geëvacueerd. In China is vicepresident Xi Jinping weer in het openbaar verschenen, meldt het Chinese staatsbureau Xinhua. Algemeen wordt aangenomen dat Xi binnenkort president Hu Jintao opvolgt. Maar hij was sinds 1 september niet meer gezien. Wat voeding gaf aan de wildste speculaties over gezondheidsproblemen... of een machtsstrijd in de communistische partij. Gisteren liet de familie weten dat het goed gaat met Xi Jinping. En volgens het staatsbureau heeft Xi vandaag een bezoek gebracht... aan een landbouwuniversiteit. Er is geen onafhankelijke bron die dat kan bevestigen. En dan het weer, vanochtend bewolkt, vanmiddag steeds meer zondige periode. Het blijft overwegend droog en het wordt 18 tot 20 graden. Ook morgen droger, dan iets warmer. Na het weekende wordt het licht wisselvallig en weer wat koeler. Je wilt gewoon je ding doen. Keihard achter nieuwe klanten aanzitten. Je mensen motiveren. Die ene goede jongen lospeuteren.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 Opium, vanavond, half elf, bij de AFNO, Nederland 2. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen, het is zaterdag, 15 september. Het is dus pas september. Maar de bakkers die oefenen alvast met de oliebol. Ze willen beter uit de test komen op 31 december. Onrust in Enschede, compleet met belegering van een flat. Ook onrust in het Midden-Oosten. Straks een ooggetuige van rellen in Tunis. Loopt niet lekker met de elektrische auto's. De verkoop valt tegen en dus worden er leuke evenementen. Zoals een rally voor elektrische auto's georganiseerd. Boer zoekt vrouw, daar hebben we een reportage over. Maar dan in Alaska. En de boeren in Nederland zijn nog steeds boos op de supermarkten. En natuurlijk... Natuurlijk verkennen we het werk van de verkenner in de politiek. Tot half negen is dit het NOS Radio 1-journaal. In Amerika zijn in het bijzijn van president Obama met het Nodige vlag de lichamen gearriveerd van de vier in Libië vermoorde diplomaten. Op een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de aanval op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi, zei de president alles te zullen doen om Amerikanen in het buitenland te beschermen. We will continue to do everything in our power to protect Americans serving overseas, working with host countries which have an obligation to provide security. Amerika zal duidelijk maken dat degenen die schade toebrengen aan Amerikanen worden gestraft, al dus Obama. We gaan er verder over praten met correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, dat is geen loze belofte van de president? Nou, dat, daar lijkt het niet op inderdaad. Gisteren moest het luchtruim boven Benghazi moest dicht. Omdat de gewapende groeperingen hard in de weer zijn met afweer, afweer Die waren aan het schieten op onbemande vliegtuigjes. Nou, die drones die zijn uiteraard van de Amerikanen. Die zouden hard aan het verkennen zijn en aan het zoeken zijn... naar de daders van die aanval op dat consulaat in Benghazi. Dus Obama zit niet stil, lijkt het. Nee, er waren er overal in het Midden-Oosten gisteren protesten... vanwege die omstreden film of de professioneel... Mohammed. Amerikaanse ambassades en regeringen in Arabische landen... ja, die zijn uh, het doelwit. Is het nou een beetje overleg... een, een soort gezamenlijke coördinatie over de aanpak? De meeste landen waar die protesten zijn, hè, zoals ook in Tunesië, zijn natuurlijk allemaal eigenlijk hele nieuwe regeringen, zwakke regeringen. Dus de Amerikanen bieden daar graag hulp aan om te assisteren bij het beveiligen van die ambassades. De meeste zorgen baart natuurlijk toch Egypte, het belangrijkste land in de regio. Amerikanen zijn behoorlijk teleurgesteld in de late en trage reactie toch, van de Egyptische president Morsi. Obama heeft hem gisteren gebeld over de hele situatie. Of het nou een uitkomst was van het overleg of niet, dat weet ik. Niet, maar in ieder geval Google heeft ervoor gezorgd dat de film in de regio niet meer te, te, te bekijken valt. Nee, en de rol van de Amerikanen, want je begon al eventjes over eigenlijk de gevolgen van de Arabische lente. Is die rol van de Amerikanen dan ook behoorlijk veranderd in het Midden-Oosten? Die, die, die is wel aan het, die gaat natuurlijk wel veranderen, mag je aannemen. Hè. De Amerikanen zitten natuurlijk nu op dit moment in een bijzonder lastig parket, om maar zachtjes uit te drukken. Obama zit natuurlijk met een immense erfenis van jarenlang oorlog in Irak, steun aan foute regimes in de regio. Nou, hij wilde natuurlijk de hand uitsteken naar moslims aan het begin van zijn presidentschap. Nou, dat is toch, toch allemaal niet zo heel erg simpel gebleken. Hè. Je sticht nou eenmaal geen vrede met een mooie speech aan een universiteit zoals hij dat deed aan de universiteit in, in Cairo. Nou, weet ook de aanpak van Bush, hè. gewoon de beuk erin. Daar kennen we ook het resultaat van, dat werkt ook niet. Dus Amerika moet toch wel heel voorzichtig op zoek naar een nieuwe rol in die regio. Eigenlijk zoals Obama dat nu doet. Maar je begrijpt natuurlijk ook bij die voorzichtigheid, dat is natuurlijk een bijkomend gevolg. Bij die voorzichtigheid past natuurlijk absoluut geen militair avontuur in Syrië. Dus de kans dat hij daar gaat ingrijpen, die was al niet zo heel groot. Maar die, wordt eigenlijk nog, ja, die is eigenlijk alleen maar kleiner geworden nu, na deze rellen. Ja, maar hoe voorzichtiger hij wordt, hoe makkelijker het misschien wordt voor de tegenstander in die race om het presidentschap om daar iets over te zeggen. Nou, de, de, de, de tegenstanders van Obama die eisen dat ook. Hè, dat hij natuurlijk hard optreedt. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk allemaal toch niet zo heel, heel eenvoudig. Het hele punt, natuurlijk nu met al die rellen in de, in de regio, is, het moet natuurlijk voor Obama allemaal niet verder uit de hand lopen. Republikeinen nu die trekken graag de parallellen met 1979, met de gijzeling van de Amerikaanse ambassade, toen het personeel toen in Teheran. Nou, dat heeft toen president Carter in der tijd toen zijn herverkiezing gekost. Dat zouden dus ze natuurlijk ook graag zo zien met Obama. Maar goed, die vergelijking met toen is natuurlijk toch onzin op zich. Morsi van Egypte is natuurlijk zeker geen Khomeini van toen. Morsi is toch de Amerikanen een stuk beter gezint. Het slechte nieuws is toch vooral voor de, voor, de, voor de Republikeinen, voor Obama's concurrent Romney. Hem wordt nu verweten dat hij politiek munt heeft willen slaan uit deze onrust, terwijl er vier diplomaten omkwamen. En dat zou toch in principe het moment moeten zijn dat Amerikanen solidair zijn. En dat is niet het moment om, om de president aan te vallen. In ieder geval is iedereen het wel over eens dat de timing voor die politieke actie van Romney die aanval op Obama dat de timing daarvan toch wel heel erg slecht is geweest. En zo wordt alles weer binnenlandse politiek in Amerika. Dankjewel Wessel. Wessel de Jong was dat vanuit Washington. Spanning tussen China en Japan over een groep eilanden loopt hoog op. Bij de eilanden houden zowel Chinees als Japanse gevechtsschepen de wacht. Reden voor de escalatie is dat de Japanse regering... de rotsen deze week kocht van een particulier. China is daar woedend over. Die zeggen namelijk dat de eilanden niet te koop zijn. In Peking protesteerden honderden Chinezen bij de Japanse ambassade. En dat ging er ruig aan toe. Karin S-huis stond ertussen, tussen die schreeuwende menigte. Jouw eilanden horen bij China. En lang leven de Communistische Partij plus het Volkslied. Dat is wat je op deze normaal zo rustige straat in Peking bij de Japanse ambassade te horen krijgt. Exact na 18 minuten over 9 loopt de spanning op. Haieren en pionnen vliegen door de lucht. En de demonstranten die proberen nu over het hoge hek te klimmen van de Japanse ambassade. 18 september is namelijk een belangrijke datum. Dat noemen de Chinezen de dag van de vernedering. In 1931 leidde een incident toen tot spanningen tussen China en Japan, waarop later de Tweede Chinees-Japanse Oorlog uitbrak. Nationalistische gevoelens zijn op deze normaal zo rustige zaterdagochtend wel te vinden. Ik ben Chinees. Chouyu-eilanden horen bij China en niet bij Japan. We moeten ervoor vechten, zegt deze man, die met een papier rondloopt... Waarop hij oproept de Japanse economie te vernietigen. Afgelopen week werden er Japanners in China aangevallen. Daarbij raakten een aantal mensen gewond. Heeft u daarvan ja, gehoord? Ja. Nee, van Japanners die aangevallen worden heb ik niks gehoord. En ook zijn vrouw weet daar niets van. Deze man wil zijn volledige naam niet geven. Hij heet Wang, woont in Peking. Na, ni, tante -tante? Wat moet de Chinese regering doen volgens dus? mij? Ik zeg zegt man, geloof in de wijsheid van de Communistische Partij. Ik ben partijlid en het is aan de partij om te besluiten of er militair ingegrepen moet worden of niet. Karin Eshuis stond niet alleen daar um, tussen de woedende demonstranten. Ook Marike de Vries uh, was erbij, die is nu uh, aan de telefoon. Marike, je bent er net weggegaan, uh, um, tien minuten geleden heb ik begrepen. Hoe was de situatie ja. op dat moment? Nou, we konden op dat moment ook pas weg, omdat het nog heel lang gespannen bleef. Na dat moment van 18 minuten over negen, waar Karin het ook over had... Toen uh, werd de menigte toch ook echt wel agressief. Uh, men probeerde dus over de hekken van de ambassade te klimmen. Gooiden met eieren, gooide met straatmeubilair als pionnen en uh, verkeersborden. En wij werden eigenlijk ook uh, in een testvak vastgehouden voor onze eigen veiligheid, zeiden de orde En we konden eigenlijk pas net tien minuten geleden daar vandaan. Toen kregen we ook wat meer overzicht over de situatie. Het was iets rustiger geworden, maar... Tot op dit moment demonstreren er toch zeker nog wel een paar duizend mensen voor die ann ja, Is dit georganiseerd of is dit spontane volkswoede? Nee, de, de, de volkswoede uh, dat is wel elkaar als het ware opjutten. Hè? Met elkaar die leuzen skanderen En als er één gaat gooien, gaat de rest ook mee. Maar het was. Uh, van origine rustig georganiseerd. Uh, uh, uh, uh, uh, in kleine groepjes van zo'n honderd man liepen ze stuk voor stuk uh, langs de ambassade, uh, zeiden een leus op en gingen toen niet door. En dan kwam er weer een nieuw groepje aan. Totdat dat dus. Wat meer escaleerde en uh, nou ja, tussen orde troepen ook moesten ingrijpen. En die kregen ook aardig wat klappen hoor. De agressie ging soms ook richting ordertroepen. Waardoor er ook wel weer met knuppels en uh, nou ja, met uh, sommige mensen afgevoerd werden, hardhandig werden afgevoerd. Ja, zit het dus diep, maar dat hoorden we ook. Want er is binnenkort die dag van nationale vernedering. Ja, dat is dinsdag, dat is dus uh, 18 september. Dan staat er ook weer een uh, grote demonstratie aangekondigd. En hoe dat dan gaat, want je vroeg al, is dat nou georganiseerd? Het yeah. gaat allemaal via dat uh, Chinese uh, Twitter, dat heet Webo hier. En daar gaan berichtjes op rond en nou ja, blijkbaar uh, uh, staat de overheid dat toe... want ze kunnen het ook heel makkelijk blokkeren. Maar dit is een beeld wat de Chinese overheid blijkbaar de wereld over wil laten gaan. Die anti-Japan sentimenten. Nou, dat is in ieder geval uh, gelukt. Gaan we vanavond ook de beelden van zien op televisie... want jij maakt er een televisiereportage van. Dankjewel voor het ja. gesprek. Marike de Vries was dat. Gaan we straks doen. De elektrische auto's die echte doorbraak... die laat nog even op zich wachten. Geen files, wel een aantal afsluitingen in verband met wegwerkzaamheden. De A27, Utrecht-Almere, tussen Beeldhoven en Hilversum. De weg gaat trouwens wel weer om acht uur open. Het hele weekend zijn dicht de A29, Bergen-op-Zoom... tussen knooppunt Hellegatplein en de afrit Oud-Beijeland, richting Rotterdam dus. De A58, Breda-Eindhoven, tussen Hilvarenbeek en knooppunt Batadorp. De A59, Os-Zonzeel, tussen knooppunt Empel en Engelen. En de N34, Hardenberg-Emme, de weg is tussen... Hogeveen en emmen volledig dicht. En die gaat pas komende woensdag weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloot. Vanavond begint met de openingsceremonie op het Vrijthof in Maastricht... het WK-wielrennen. In heel Zuid-Limburg wordt de komende week gefietst. Telkens met de Kouwberg als finishplaats. Het is de vijfde keer dat het WK in Zuid-Limburg wordt verreden. Jacques Hubert is voorzitter van de stichting Limburg 2012. En die organiseerde het WK. Goedemorgen. Goedemorgen. Blij dat het eindelijk gaat beginnen? Ja, dat mag ik wel stellen. Ja, we hebben het er heel lang uh, op kunnen voorbereiden. Maar ja, dat wil je ook wel graag. Uh, het moment. Ja. Dat ik gaan meemaken. Nou, en het, uh, het moment, dat duurt lekker lang. Een, een week, ik dacht dat het altijd een paar dagen was. Nou, dat is in het verleden altijd geweest. Dat was drie dagen. Maar uh, de UCI heeft een uh, nieuwe formule ingezet een jaar of vier geleden. En uh, daar kon toen uh, via een bidboek op uh, gereageerd worden. En dat heeft uh, Nederland, dus in het gebied Zuid-Limburg... Ook gedaan, daar is de provincie ook een hele grote uh, enthousiaste voortrekker. Of je heeft dan een ja, Maar wat, wat is er dan anders dan anders? Of is het gewoon verspreid over meer dagen? Nou, wat belangrijk is, is dat er heel veel aandacht aan de brede sport wordt gegeven. Wij geven ook aandacht aan de, uh, de gehandicapte sport. Uh, er wordt uh, aan de cultuur aandacht gegeven, het wonen en, uh, en werken. Het is een heel in breed landen. programma, begrijp ik een wel. Een heel breed programma. Wat, maar er zijn, uh, ook, nieuwe onderdelen, de de er de zijn ook nieuwe onderdelen die op het programma staan. De ploegentijdrit, uh, heb ja, ik dat begrepen. Is het, uh, ik vind dat persoonlijk het mooiste nieuwe onderdeel. Uh, dat is aanstaande zondag al voor uh, de dames en heren merken ploegen. Ja, want dat dus is ook anders. He? Het is niet landenploegen. Want met het WK op de weg is dat de landenploegen. Maar dit is echt de merken. Ja. De, de, de, de ploegen die een sponsor uh, hebben, uh, die mogen dan in het shirt van die sponsor uitkomen. En uh, voor de rest van de week komen ze dan weer voor een nationale team uit. Ja, nou dat het is aanstaande zondag al dus voor uh, zowel de mannen ja. als uh, de vrouwen. Kunt u een beetje aangeven van wanneer het WK geslaagd is? Hangt dat van het aantal toeschouwers af? Of van als er een Nederlander wereldkampioen wordt of Nederlandse? Nou... Um... Ik ben in uh, 1998 uh, erbij betrokken geweest. Toen was het in Valkenburg, nu Zuid-Limburg. En uh, toen zat ik in de uitvoering. Toen zei uh, Gerry Kneteman tegen mij uh, na afloop dat de renners het evenement in alle opzichten geslaagd vonden. Zowel wat beveiliging betreft als wat de... de de koers betrof enzovoorts. Uh, toen was het toch heel slecht weer. Nou, dat vind ik het mooiste compliment. Als ook nu achteraf gezegd gaat worden dat diegenen waar het echt om gaat, dat zijn de renners. Als die zeggen dat ze het in alle opzichten uh, geslaagd hebben gevonden, uh, omdat duidelijk te merken was uh, dat het om hun ging, dan vind ik het, uh, ja, dan, dan zou ik daar blij mee zijn. Ja, nou, dat uh, is volgens mij het mooiste compliment wat je kan krijgen. Ik hoop dat u het krijgt en ik wens u een hele mooie week toe. Dank u zeer. Dag meneer Hubert. Let's not they don't represent Er zijn mensen hier in Hilversum die denken dat hij het speciaal geschreven heeft voor Radio 1. Here's the good news. Paul Weller was dat. De opmars van de elektrische auto's die stokt. De voorstanders van Anders Rijden doen er alles aan om de elektrische auto positief onder de aandacht te brengen. Zo werd er een heuse rally met ruim 270 elektrische auto's door Amsterdam in de Zaanstreek georganiseerd. Met als doel een plek in het Guinness Book of Records. De reportage is van Louis Dekker. Fantastisch dat jullie er zijn. We moeten 3,2 kilometer... In een stoet van tenminste 219 auto's, aan één gesloten aan elkaar, moeten wij rijden. Een lang lint van elektrische auto's met achter het stuur en daarnaast de pioniers, zo worden ze genoemd. De pioniers van het elektrisch rijden. Doel, een plek in het Guinness Book of Records. Hartstikke mooi, met onze 270-auto's hier aan de start. Denk dat het gaat lukken. Maar het echte doel is natuurlijk elektrisch rijden op de kaart te zetten. En ondertussen maken de deelnemers zich klaar. We rijden met een elektrisch caddy mee, een wegenwachtauto. En? Ja, het valt prima. Nee, dat bedoel ik niet. Al een keer stilgestaan. Nee, tot nu toe goed gegaan allemaal. Veel plezier. Ja, dankjewel. Er staat van alles op een rij. Van Lotus tot Tesla, van Opel tot Volvo... Van Nissan tot Renault. Wil jij zo rijden? Nee, lijkt gaat... me niet handig. Ja? En, je zou het bijna vergeten, er rijden ook busjes mee. Ik moet er even uitvinden hoe het werkt allemaal. In dit geval een Mercedes. Maar het kan nooit ingewikkeld zijn. Erik Beers heeft verstand van elektrische auto's. Dat moet wel als je bij het platform elektrische mobiliteit werkt... Een club mensen die schone mobiliteit wil stimuleren. Een lobbyclubje zeggen we dan, maar in dit geval mooier de pluggers. <laughs> ja, ze zou het kunnen noemen, maar het is meer dan lobbyen. Het is inderdaad zorgen dat je natuurlijk ook in Den Haag gehoord wordt, maar ook hè, drempels wegnemen. Nou, en dat gaat allemaal wel prima op dit moment. Sleutelaptie in staat er. Nou, dat uh, zullen we dan maar doen. Ik zou zeggen, stap in en dan gaan we het gewoon doen. Oké, okay, fertig? Nee, nog niet. Even kijken hoor nou doet hij het. Nou, we rijden. En hoe gaat het nou met het elektrisch rijden in Nederland? Je ziet dat we nu in, in deze korte tijd, dat we nu echt bezig zijn, al 4000 auto's hebben rondrijden. Dan uh, kunnen we toch niet zeggen dat het slecht gaat in Nederland met elektrisch rijden. Nee, 4000, er wordt ook gezegd, het is dit jaar eigenlijk verdrievoudigd. Ja. Dan worden we meteen duizelig, dat lijkt heel ja, veel. Ja, maar ja. Dat is voordeel van, als je met kleine getallen begint. Dus het zegt niks? Nee, dat zegt niks. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de absolute getallen. Ik bedoel, uh, natuurlijk marketingtechnisch is leuk om te zeggen dat we, dat we zo'n enorme stijging hebben meegemaakt. Maar uh, het het gaat uiteindelijk om het resultaat dat we willen bereiken met z'n allen. En dat is dat we gewoon minimaal 15.000 auto's elektrisch in 2015 hebben. Als ik daar nog even op doorga, 4.000 elektrische auto's in Nederland... Ja. zijn eigenlijk 4.000 auto's met een stekker. En ja. dat is een verschil. Ja, dat klopt. Je kan daarin een onderscheid maken tussen de elektrische auto's. Dat zijn er een, een, een, zeg maar een duizend... En de andere zijn auto's met, uh, waar je ook de mogelijkheden hebt om op een verbrandingsmotor te rijden. Waar benzine in kan. Waar benzine in kan. Benzine. Is het dan wel eerlijk om al die auto's bij de elektrische auto's te rekenen? Daarbij op te tellen? Ja, kijk, als we die, die auto's inderdaad dit gedrag zouden vertonen wat je nu beschrijft... dat ze dus eerst een tank helemaal leegrijden voordat ze weer een keer elektrisch gaan tanken, heb je gelijk. Terwijl de deelnemers aan de elektrische rally het Olympisch Stadion verlaten op weg naar Zaanstad... is een half uurtje... Verderop in Sassenheim bij Leiden een open dag van een auto-importeur... die geen elektrische auto's verkoopt. Hyundai verkoopt in Nederland geen elektrische auto's... omdat we het de consument nog niet willen aandoen. Wij geloven op dit moment niet in elektrische auto's. Mike Belinfante van Grenip Car, een importeur van Zuid-Koreaanse auto's. Er bestaat momenteel zoiets als EV-extremisme in Nederland. Electric Vehicle Extremists. Mensen die denken dat elektrische auto's het beste is... wat er ooit gebeurd is in de industrie. Dat is natuurlijk niet waar. Elektrische Auto's, ...het aandeel daarvan is nog niet 1%, procent, dus nog niet eens 5000 per jaar. Dat heeft een reden. Ze zijn gewoon duur. Waar ga je het laden? Waar ga je tanken? Maar het belangrijkste is dat er een soort actieradiusangst is van haal ik wel waar ik naartoe ga? Strandangst. Strandangst, ja. Goed. De mensen die als eerste echt kunnen zien of die elektrische auto nou doorbreekt of niet, dat zijn de wagenparkbeheerders. Hans Goeven, u bent wagenparkbeheerder. Van een aantal bedrijven, onder andere Ballas Nedam. Diverse bedrijven in ieder geval die het aan ons hebben uitbesteed. En zijn daar de elektrische auto's ook qua omvang verdrievoudigd? Nee, daar zijn de elektrische auto's niet in omvang verdrievoudigd. Je hebt natuurlijk te maken met wat in de toekomst wellicht... erg interessant gaat worden elektrisch rijden. Maar wat op dit moment net niet voldoet aan de vervoersbehoeften... die de gemiddelde klant heeft. Als het bereik wat kan worden gereden elektrisch zeer beperkt blijft kan je bijvoorbeeld de gemiddelde accountmanager er niet in zetten... omdat hij dan toch altijd nog fossiele brandstoffen nodig heeft. Alle mensen die nog in Nederland rond moeten rijden... daarvoor is het op dit moment volgens mij nog totaal niet geschikt. De laatste kritische noot was van wagenparkbeheerder Hans Roever... en de reportage was van Louis Dekker. De mobiele telefoon die u probeert te bereiken staat niet uitgeschakeld... maar bevindt zich in een gebouw dat netwerksignalen blokkeert...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 In de Chinese hoofdstad Peking heeft een woedende menigte geprobeerd... de Japanse ambassade te bestormen. Aanleiding is de ruzie met Japan over de Jiaoyu- of Senkaku-eilanden... in de Oost-Chinese zee. De betoging begon rustig, maar na een verloop van tijd... liep de zaak helemaal uit de hand en smeten de Chinese demonstranten... met alles wat ze maar op straat konden vinden naar het ambassadegebouw. Door de dranghekken en het ingrijpen van de politie... konden zij het gebouw niet bereiken. De Verenigde Staten sturen enkele tientallen mariniers naar Jemen en Soudaan... om de Amerikaanse ambassades daar te beschermen. Die ambassades waren de afgelopen dagen doelwit van woedende moslims... die protesteerden tegen een anti-islamfilm. Die film heeft in diverse landen geleid tot heftige protesten... waarbij verschillende doden en gewonden zijn gevallen. En in Winschoten, in Groningen, zijn een gebouw voor jeugdopvang... en een appartementencomplex ontruimd... vanwege een brand in een leegstaand winkelpand. Het vuur werd rond half vier ontdekt op het dak van de winkel... De brandweer is nog volop aan het blussen en sluit niet uit dat het vuur overslaat. De brand gaat gepaard met hevige rookontwikkeling en zo'n 25 mensen zijn geëvacueerd. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Vanochtend heeft de bolking de overhand en moet vooral het noorden van het land met een paar lichte regenbuien rekening houden. In de loop van de dag trekken de buien naar het oosten weg en komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. De wind draait in de loop van de dag van het westen naar het zuidwesten... en is zwak tot matig boven land en matig tot lokaal vrij krachtig aan zee. Komende avond en nacht verwacht ik geen neerslag... en hebben we verder een verdere mix van brede opklaringen en een paar wolkenvelden. Het koelt af tot rond de 10 graden. Aan zee trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig tot krachtig, kracht 5 tot 6. Boven land is de wind iets meer gekrompen en komt zwak tot matig uit het zuiden. Zondag blijft het zo goed als droog, alleen langs de westkust is er een kleine kans op een bui. Het grootste deel van de dag zonnig, pas in de avond neemt de bewolking van het westen toe. De temperatuur stijgt naar gemiddeld 20 graden. Na het weekend neemt de wisselvalligheid toe en wordt het een paar graden frisser. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 In Amerika in de staat Arizona is een lestoestel van de KLM Vliegschool vermist. Twee Nederlanders en een Amerikaan waren aan boord. Gert Assink is directeur van die KLM Flight Academy. Goedemorgen. Morgen. Wat is er gebeurd met het vliegtuigje? Onbekend. Geen idee? Geen idee, nee. Het is donderdagmiddag vertrokken voor een examenvlucht... afsluiting van een bepaald deel van de opleiding... En uh, ze zijn niet teruggekeerd op, op de luchthaven waar ze vertrokken zijn. Weersomstandigheden? Nee, weer was goed. Weer was goed? Ja. Zijn er veel bergen in de buurt of andere dingen waar je tegenaan kan vliegen? Uh, nou, bergen, dat valt nogal mee. Het is wel een vrij onherbergzaam gebied waarboven men uh, getraind heeft. En. Uh, ja, dus we weten niet wat er gebeurd is. Er nee. uh, uh, wordt wel nog steeds gezocht? Het zoeken is met het invallen van de duisternis. Het is daar negen uh, uur. Tijdsverschil, Dus vanaf om drie uur gestaakt en begint weer met zoeken als het weer licht wordt. En dat zal rond vanmiddag drie uur zijn, Nederlandse tijd. Ja. Um, wat is dat daar trouwens in, in, uh, daar in Arizona? Is dat, uh, wat, waarom vliegt u daar? Uh, een deel van de praktische vliegopleiding is uh, in Amerika. Uh, met name vanwege het goede weer. Je kan... Uh, Iedere dag vliegen bijna. En dat is wel heel erg belangrijk in de eerste fase van een opleiding... dat je iedere dag kan vliegen. Ja. En hoe gaat dat dan vervolgens? Want uh, een gewoon vliegtuig heeft voortdurend contact. Hè? Zowel radiocontact, maar is ook overal te zien op de radar. Is dat daar ook het geval? Uh, er is wel nu een radarplot gemaakt uh, door, vanuit het militaire centrum in, in Washington. Dus dat, heeft, dat gebruikt men nu ook bij het zoeken. Daar waar hij uh, nog voor het laatst op de radar uh, gezien is. Maar ah, er is geen permanent contract. Nee. Nee, nee, maar goed, ik, ik bedoel, anders kan je namelijk altijd of wel zien waar een vliegtuig is. En dan eh, hoor je van het is opeens van de radar verdwenen. Nou ja, het is, het is dus geplot door, door de radar. Er is niet een permanent uh, volgen van, van luchtverkeersleiding. Het is daar vrij druk en dit is zogenaamde general uh, aviation. Uh, dus die, uh, die, die vliegen zeker daar in dat deel van Amerika redelijk vrij rond door het uh, luchtruim. Maar uh, men heeft wel de radar plots uiteindelijk gebruikt... voor het bepalen van uh, waar moeten we zoeken. Ja, en morgen als de, het weer licht wordt, dan wordt er weer verder gezocht? Ja. En de lessen die zijn voorlopig opgeschort? De lessen in Amerika zijn opgeschort, ja. Ik wens u sterkte uh, ermee, want uh, houdt u met het ergste rekening? Ja, zeker hoe langer het duurt, uh, hoe ernstiger het lijkt. En het is, het is, het is een hoop en vrees, maar de vrees neemt steeds meer toe, ja. Sterkte, meneer Asink, Dank, Dank voor het wel. gesprek. Ja Goedemorgen. Honderden mensen uit Enschede, Enschedeers dus... die kwamen gisteravond een kijkje nemen... bij de belegering van een woning aan de burgemeester van Dijklaan. Een gewapende man zou zich in de woning bevinden. Mogelijk met nog andere personen. Agenten in kogelvrije vesten hielden alle toeschouwers op grote afstand... met uitzondering van enkele buren. Nou, Ik heb dus gezien dat ze hier uh, de straat afgesloten hebben... met linten en zo... En ik zag veel, uh, veel mensen hier uh, kijken en uh, politie, uh, van alles. Maar, uh... Agenten lopen hier rond met kogelvrije, kogelvrije vesten. vesten ja. En daarbij dus ook een grote toeloop van mensen uit de buurt, uit Enschede. Volgens de berichten zou in één van de woningen een gewapende man zijn. En volgens de politie gaat het om problemen in de relationele sfeer. En uh, toen ging het verhaal dat er gescoord was hier in, uh, in, in het huis. daar. Maar uh, ik heb niks gehoord, dus... Uh... Ik heb alleen die sirenen van de politieauto's maar gehoord. Verder niet. De politie zegt nu dat er niet is geschoten. Dat ze dat even willen benadrukken. Ja, ja. Nou, de, hier is de politie... Oh, ik woon hier nu 16 jaar. Ik heb ze zeker al wel vier, vijf keer gezien hier. Recentelijk? Ja. Ja, zeg maar over een jaar of twee, drie. En de laatste keer, wanneer was dat? Een maand of drie geleden. Maar u denkt dus ook dat het eerder trouwmeland is geweest... en dat het te maken had met wapenbezit? Ja. Dat is, dat is algemeen gezegde geweest. Hier, hier in deze twee ik is altijd wat te doen. En nu weer uh, gedoe? Wat vindt u ervan? Ja, ik vind dat gewoon slecht voor de week. Nou, u baalt er een beetje van? Ja, zeker weer. Vooral omdat wij hier in seniorenwoningen wonen. Je weet nooit wat er gebeurt. En Bijna vier uur later na de eerste melding komen de eerste politieagenten met de helm op naar de woning toe. Het arrestatieteam is dat. En zij gaan nu kijken wat zich precies en wie zich precies in de woning bevinden. Want dat weet de politie zelf ook nog niet helemaal zeker. En dan harde knallen en de uitroepen. Politie, politie. Glasgerinkel in de verte. Een deurbel. En dan als het arrestatieteam binnen is... dan komen er nog drie man aan met koffertjes in hun handen. En dat lijken dus rechercheurs te zijn. Of andere onderzoekseenheden van de politie. Monique Twikkelen van de politie Twente... Wat heeft het arrestatieteam binnengevonden? Nou, wat ze precies gevonden hebben, weet ik niet. Ik weet wel dat er uh, niemand in de woning aanwezig was. Uh, dus uh, ja, ze, ze zijn uh, de onverrichte zaken weer uh, de woning uitgegaan en vertrokken. Dan denk ik, waar is het allemaal nodig voor geweest? Welke aanwijzingen had u dat er wel iemand in de woning zou zijn? Ja, goed, er was natuurlijk een melding van, uh, uh, in de relationele sfeer, dus iemand die hem kent dat hij bedreigingen heeft geuit en, uh, en een wapen zou hebben. Ja, en als dat wel zo is, dan is het wel een groot gevaar natuurlijk. Dus um, het, het, het, ja, op dit moment lijkt het alsof het voor niks is geweest. Maar wij zien dat niet zo. Uh, op het moment dat daar wel iemand in de woning is met een wapen... dan moet je daar gewoon heel voorzichtig mee omgaan. Want dat kan natuurlijk helemaal fout gaan. En dat zei Monique Twikkeler van de politie Twente. Ze zei het tegen verslaggever Matthijs Holtrop. In Tunis is de rust inmiddels weergekeerd. Na een onrustige vrijdag, net als in Khartoum, Cairo en Sanaa in Jemen... hadden woedende groepen mannen het gemunt op de Amerikaanse ambassade. In Tunis werd behalve de ambassade ook een nabijgelegen Amerikaanse school in brand gestoken. Tunesische student Amir Kamerki die woont vlakbij het ambassadeterrein. Buitenland redactie belde met Amir en vertelde dat hij op internet zag dat de ambassade werd aangevallen. So I checked out my window since I can see blocks of it and I found like a huge smoke screen and is like kind of shocking. Toen Amir uit zijn raam keek zag hij tot zijn ontzetting grote rookwolken boven de ambassade hangen. Amir had op het internet al wel gezien dat er een protest aan zat te komen, maar dat leek allemaal in eerste instantie vrij onschuldig. But I think the number increased and they went to big tension all of a sudden it became violent. I don't know how it happened all of a sudden. Maar ik denk dat dat de manier is. Dat is wat er gebeurde. In één keer werd hun aantal groter en sloeg de vlam in de pan, zegt Amir. The to, to... Ze gingen het ambassadegebouw in waar ze brand stichten. Ze hadden ladders bij zich en benzine. Alles leek erop dat dit een goed voorbereide actie was they came ready to do kind of violence, you know, so it was already prepared. Amir vindt het vreselijk dat de demonstranten zich zo lieten gaan. Personally I was also frustrated about the movie, but that's not a reason to do violence, you know, like when I've seen the events that happened in Libya and everything. Toen ik de agressie eerder deze week in Libië zag, dacht ik dat dat hier nooit zou gebeuren. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben echt tegen dit geweld. En ook al keur ik die film af, de reactie is buiten alle perken. Amir heeft geen idee of het hierbij blijft of dat het toch door zal sudderen. Social media is kind of like some Facebook pages are kind of fueling this anger, making it bigger. So happening now i'm not sure if it's just like happened right now just an event and it stops or it will increase what i heard lately is that um the government will decide the kind of curfew till october which will have to have like less violence and protests out on the streets de overheid zou een avondklok willen instellen zegt amir om geweld en demonstraties op straat tegen te gaan maar hij is sceptisch over het optreden van de regering tot nu toe ik denk dat dat het echte probleem hier is, want vandaag hebben we geen enkele interventie van representanten van het regeringsleven of iets. We hebben geen enkele verklaring of verslag gezien van wat er is gebeurd. Niet op de lokale media, niet op de nationale televisie. Alleen wat muziekprogramma's en voetbalwedstrijden.programma's en soccer-shows en dingen die. Not, have to do with what's today. En dat is buitengewoon verontrustend, zegt Amir. So in Regering die niets doet op kritieke momenten, dat is geen geruststellende gedachte. Had dus Amir, de student in de Tunesische hoofdstad Tunis, ooggetuige dus van de rellen gistermiddag bij de Amerikaanse ambassade. Regeren, dat is vooruitzien. En daarom wordt er nu half van september pas al volop getraind... in het maken van de perfecte oliebol. Dat straks. Er zijn geen files, er zijn wel afsluitingen in verband met wegwerkzaamheden. De A27, Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Hilversum. De weg gaat zo meteen over een kwartiertje weer open. Het hele weekend zijn dicht de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam... tussen het knooppunt Hellegadsplein en afrit oud Beijerland. Verder de A58, Breda-Eindhoven, tussen Hilvarenbeek en knooppunt Patadorp. De A59, Os-Zonzeel, tussen knooppunt Empel en Engelen. En de N34, Hardenberg-Emmen. Daar is de weg tussen Hogeveen en Emmen-Zuid volledig dicht. En die weg gaat pas komende woensdag weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Terwijl de protesten in het Midden-Oosten escaleren... brengt de paus een bezoek aan Libanon. Bezoek was oorspronkelijk bedoeld om aandacht te vragen... voor de benarde situatie van christenen in de regio. Maar de paus kan om de huidige onrust niet heen. Ik ga erover praten met Herman Teulen... van het Instituut voor Oostelijke Christelijke Studies... aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Heeft de paus zich al ondertussen uitgelaten over de huidige onrust? Voor zover ik weet heeft hij daar nog niet over gesproken. Nee. nee. Zou hij dat wel moeten doen? Wel, uh, wat hij wel doet, is dat hij een oproep lanceert. Dat heeft hij al twee keer gedaan. Uh, dat in de context van Libanon, maar meer algemeen in de context van het Herenewijen Oosten... het gesprek tussen christenen en moslims van, van, even, van zeer groot belang is. Ja, en hij heeft op dit moment, hè, op het moment dat hij dat bezoek uh, aflegt... wel te maken met toch wel een zeer bijzondere situatie. De spanning is om te snijden tussen christenen en andere religieuze groepen. Waarom gaat hij nu op bezoek? Hij gaat op bezoek. Twee jaar geleden is er in Rome een grote synode geweest... om te praten over de benarde situatie van de christenen in het Midden-Oosten. Een synode van de katholieke bischoppen... waarbij ook natuurlijk de orthodoxe bischoppen voor een gedeelte waren uitgenodigd. En dit is eigenlijk het slotdocument van die synode... Een, een, een samenvatting van de resoluties die er toen zijn aangenomen. Ja, maar goed, hij moet zich ook realiseren... dat de spanning, wat ik net zei, om te snijden is. Dus het zou ook maar zo kunnen dat het een soort escalatie uh, ja, tot gevolg heeft. Ja, uiteraard... Juist omdat de spanning tussen de christenen in het Midden-Oosten en de moslims eigenlijk in bepaalde landen zeer groot is. Dus op de vooravond van zijn vertrek heeft het Vaticaan wel ook heel uitdrukkelijk een veroordeling uitgesproken tegen deze film. Ja, Oké, ok, ok, dus die veroordeling zit er. Uh, hij ontmoet trouwens vandaag, begrijp ik ook, uh, christenen en moslims, jongeren uh, met name, Libanese jongeren. Wat voor soort ontmoeting is dat? Wel... Hij zal vandaag eerst in het presidentieel paleis zal die een, een ontmoeting hebben met, met de overheden en met uh, niet-christelijke religieuze leiders. En ik ben er zeker van dat dan ook weer een uitspraak zal komen waarin hij de nadruk echt zal leggen op het gesprek dat de christenen moeten aangaan met de islam. En op die manier werden natuurlijk toch wel de scherpe kantjes van wat er nu allemaal aan het gebeuren is, wil hij eraf halen. Ja. Wat het gesprek met de jongeren betreft, ik denk dat het er vooral over zal gaan, want dat is een van de belangrijke punten die er nu spelen in het Midden-Oosten. Dat hij de jongeren zal oproepen om te blijven, om trouw te blijven, zoals dat dan gezegd wordt, aan een roeping christen te zijn in het Midden-Oosten. Want dat is werkelijk een van de grootste problemen, de massale emigratie, om heel begrijpelijke redenen. Overal uit alle landen van het Midden-Oosten van Christenen. Ja, nou ja, goed. En we hadden het net al eventjes over die film. Um, dat uh, helpt daar in ieder geval uh, niet bij, ook niet vanwege het feit dat dat waarschijnlijk gemaakt is door een Christen in Amerika. Er is nog veel onduidelijkheid over wie het precies heeft gemaakt. Maar het uh, is een Christen en zijn ook uh, de koptische gemeenschappen in Amerika schijnt erbij betrokken te zijn. Dat helpt ook allemaal niet. Nee, natuurlijk, dat is juist. En dat is inderdaad een goed punt wat u aanroert. Als het gemaakt is, dus het is nog niet echt zeker, maar als het gemaakt is door een koptische christen, ja, dat uh, gooit natuurlijk alleen maar olie op het vuur. Het zou me overigens niet verbazen dat dat het geval is, want het is bekend dat met name de koptische gemeenschap in de Verenigde Staten zich soms nogal eens zeer anti-islam opstelt. De paus op bezoek dus in het Midden-Oosten. Meneer Teulen, dank u wel dat u een kleine toelichting daarop heeft willen geven. Gaan we naar Spanje. Want in Madrid gaan vandaag de mensen massaal de straat op. Het is de eerste grote demonstratie na de vakantieperiode. Het protest wordt georganiseerd door de grote vakbonden... en is gericht tegen de bezuinigingen van de regering. Vanuit heel Spanje worden mensen verwacht. Correspondent Jessica van Spengen ging langs bij... Oh, de grootste vakbond. Daar waren ze namelijk de afgelopen dagen al druk bezig met het voorbereiden van de demonstratie. Hola. ¿lo no queréis camisetas para la concentratie del sábado? Zat een mevrouw in de hal van de vakbond. T-shirts te verkopen. 5 bueno, euro staat er op een briefje. Para defender el futuro, vamos, om onze toekomst te verdedigen. Esta la marcha roja, que es la general un poco. Het is de bedoeling dat een heleboel mensen in dit soort rode t-shirts gaan rondlopen. Maar er komen ook andere kleuren, bijvoorbeeld witte, voor mensen uit de medische sector. En mensen die in het onderwijs werken, die... We trekken een groen t-shirt aan. Een XL voor deze meneer. En een button erbij. Onderin de kelder van de vakbond wordt een groot stuk plastic uitgerold. om een spandoek op te maken. Vier meter. Vier mensen moeten hem kunnen dragen tijdens de demonstratie. Ja, vier. En Paola heeft ook zo'n rood t-shirt aan. Zij is van de jongere afdeling van de vakbond. We willen duidelijk maken dat we tegen de bezuinigingen zijn... die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Niet alleen op de arbeidsmarkt. Maar Spanje moet veel bezuinigen. Wat moet er dan gebeuren? Eh, bueno, no se, no se tiene que ja, we hoeven niet zoveel te bezuinigen als de mensen die bijvoorbeeld rijk zijn geworden in de bouwbubbel... ...als die mee zouden betalen. Maar het betalen nu van belastingen is oneerlijk verdeeld. Dus arbeiders betalen net zoveel als mensen die in het verleden heel rijk zijn geworden. Voor een futuro voor de juventud. Voor, ik weet Weet jullie nou niet eens wat het op het spandoek moet komen te staan? Normalement gesproken halen we het ook tussen de mensen die het hebben en in functie van de grootte van de pancarta die we Meestal bepalen we dat pas als we hem gaan maken. Hangt het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe groot die is. Maar jullie zijn toch wel geoefende demonstranten? Ja, daarom maken we ook grapjes inmiddels. Van Jij bent de baas, jij bepaalt wat erop moet komen te staan. En jij voert het uit. José plakt net het stuk plastic op de muur wordt zo beschilderd. Een hey, scheimeester eh educatie speciaal, de chicos en chicas que tienen hebben de aprendizaje of tienen algún tipo de Hij werkt in het speciaal onderwijs. Kinderen op de basisschool in het onderwijs vallen harde klappen hè. in sí, educación, además in concreto este año zijn era de recorte ja no solo de personeel. Ja, er wordt op alles bezuinigd, dus niet alleen op personeel, maar ook op de lunches van kinderen, boeken van kinderen, maar ook bij de universiteit, de toelagen zijn enorm naar beneden gegaan. Maar er moet bezuinigd worden. Hè? Snappen jullie dat ook? Dat er ergens geld vandaan gehaald moet worden? Dat is de thesis die gobierno, pero heeft. Maar door de se die ze in andere sitiën van Europa, zoals in Francia, of in Duitsland, worden de records nooit aan. Er wordt nu voornamelijk bezuinigd op het onderwijs, maar dat is gek. We zien dat bijvoorbeeld niet in landen als Frankrijk en Duitsland. En als je uit de crisis wil komen, dan is het misschien juist een manier om te investeren in het onderwijs en er niet op te bezuinigen. Al die mensen straks op straat tijdens de demonstratie, doet dat nog iets met bijvoorbeeld de regering? Eh, tiene que ser Als de overheid ziet dat er zoveel kiezers de straat op gaan die het niet eens zijn met de bezuinigingen, ja, dan moeten ze wel naar ons luisteren. Sí que tiene que Grote zwarte letters staan er inmiddels op het spandoek. La juventud defende su futuro. Jeugd, bescherm je toekomst. En dat is de leus vandaag dus in Madrid als de mensen de straat opgaan. Althans, van dit spandoek. De reportage was van Jessica van Spengen. Klef, vet. Kurkdroog. Duurt nog even, maar de kwaliteit van de oliebol die laat soms zeer te wensen over. Zoals ook jaarlijks blijkt uit de oliebollentest. Dat is 31 december, maar nu al worden demonstraties aan bakkers gegeven... over hoe de perfecte bol te maken. En onze verslaggever Jeroen Schutijzer die wilde daar ook van alles over weten. Nou, daar gaan de oliebollen weer in het vet. Daar kunnen twee keer zes oliebollen in. En dan kun je toch van uh, tussen 800 en 1000 oliebollen per uur bakken. Menno Neutel is van uh, meelfabrikant Koopmans. Jullie geven een aantal dagen demonstraties. Hoe maak ik een uh, goede oliebol? Is dat ja. nodig? Uh, ja, dat is nodig. Uh, We zien de klanten die uh, deze dagen bij ons hier langskomen... dat die ook allemaal uh, landelijk ook heel hoog scoren... in de diverse testen die er gedaan worden. En hoe meer ervaring een bakker heeft met het bakken van de oliebollen hoe beter hij wordt. Dus het is wel degelijk, heeft het nut, dat een bakker hier komt kijken... en samen met andere bakkers over, uh, over het product praat. De bakkers die het al kunnen, die komen. En de, de knoeiers, die komen niet naar Leeuwarden. Waarom is dat? Een bakker is natuurlijk een, uh, nacht, uh, een nachtdier, zogezegd. En er zijn ook bakkers die prefereren om het uh, op bed te gaan liggen. Uh, de andere groep bakkers zegt, nee, we gaan uh, toch naar Leeuwarden... En we gaan kijken, we hebben al een goede oliebol... maar we gaan kijken hoe we een nog betere bol kunnen maken. Dat is toch wat? Ja, dan zal je ook zien dat de groep uh, bakkers die, uh, die hier komt... ook uh, steeds meer afstand gaat nemen van, uh, van de onderkant van de markt. Hé hey meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u warme bakker? Zo, hoe warm wil je ze hebben? <laughs> wat leert u hier nou? Wij, wij, wij leren hier uh, de kunst van het uh, bakken. Maar weet u dat dan al niet? Je bent nooit oud om te leren. Die kennis die heb je wel, maar dat is gewoon weer uh, even oprakelen. Om dan zo direct in de november en december weer te knallen met de oliebollen. Dat je goede bollen hebt. Het is een belangrijk product. Het is een uh, marsje maker. Je kunt er winst mee maken. Juist. Wat is nou het belangrijkste? Ingrediënten zijn belangrijk. Het kneden is heel belangrijk. Lang genoeg kneden, goede temperatuur van het deeg. En het bakken. Het is vier, vijf uh, complexe dingen. Hoeveel maakt u er straks? Ik hoop zo'n 30.000. Staat u ook wel eens in die uh, test? Uh, heb ik nog nooit ingestaan. Uh... Zou u die strijd aandurven? Nou ja, daarom ben ik hier. Om te leren om dan wel in die test te komen. Want ja, dan kan je je meten met anderen. Dat lijkt u al gaaf zo in de top 10. Ja, dat lijkt me wel goed plan, ja. Goedemiddag. Wij beginnen eigenlijk direct naar de kerst. Is er wel eens een moment dat u zegt van, hé, hey, wat er nou uitrolt dat... Uh... Ja, nou, het uh, blijft een natuurproduct. Dus uh, we zijn van de bloem afhankelijk en van het draai afhankelijk. En dan heb je wel eens uh, onverklaarbare situaties dat zo'n bolletje er niet mooi uitkomt. Nou, en dan moet je gaan zoeken waar de fout zit. Kijk, en dat is nou de, de, de, de finesse van de bakker om dat zo snel mogelijk en goed mogelijk op te lossen. Heeft u er wel eens 500 achter elkaar gehad waarvan u zei van... jongens, dat kunnen we nou eigenlijk niet in de winkel leggen? Ja, absoluut. Hadden we een nieuw systeem bedacht. De eerste tijd ging dat prima. En later hebben ze wat in de bloem veranderd. En dan kon dat systeem kon het niet aan. Nou, dan hebben we de hele, dag voor, de hele dag voor niks aan de gang geweest. Heeft u hier nou wat aan? Want u bent al heel lang bakker. Ik ben vanaf mijn 16e bakker. Nou, ik ben nu 47. Dus... Kunnen ze u toch niks vertellen? En ze hebben nu weer nieuwe machinerie ontwikkeld en dat is voor ons weer interessant. En wij moeten dan eens even kijken hoe dat uh, werkt allemaal en hoe wij er ook uh, mee gaan investeren. De ontwikkeling gaat gewoon door en daarom moeten wij ook af en toe een zulke meer bezoeken. Jullie kunnen steeds sneller oliebollen maken, dan mag er ook wel wat van die prijs af. Ja, maar vraag maar hier hoe uh, duur de bloem op het moment weer is. Dus, uh... Die is weer duurder geworden. Dus de prijzen hebben we nodig. Absoluut. Als het maar een kwaliteitsbol is, zeg ik altijd maar. Ja, dus je moet rekening houden met de stijgende prijs voor oliebollen. Jeroen Schutijzer maakte de reportage vanuit Leeuwarden. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, ja, de Telegraaf opent met het eerste afspraakje en dan hebben we het niet over twee verliefde tieners, maar over de beoogde coalitiepartners Mark Rutte en Diederik Samson. En volgens de krant hebben ze samen een Indonesisch etablissement bezocht. Ze hebben een prettig etentje gehad. Het ging trouwens niet over de inhoud. Bronnen zeggen dat de twee de komende tijd vooral aan hun persoonlijke relatie willen werken. Ja, toch kijkt het financiële dagblad alvast vooruit op de inhoud en zegt de krant de contouren van een. Akkoord zijn zo te schetsen. Geen stelselwijziging in de zorg bijvoorbeeld. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan tot op heden voorzien. Waarom de Partij van de Arbeid tegemoet te komen... met extra overgangsregelingen voor zware beroepen. De krant geeft ook een waarschuwing. Ja, per onderwerp moeten VVD en PvdA heldere keuzes maken. De ene keer tot tevredenheid van Rutte, de andere keer voor Samsom. Als ze dat niet doen, dreigen verwaterde compromissen... De Volkskrant kijkt nog naar de rol van koningin Beatrix. De krant trekt de conclusie dat de Tweede Kamer ook prima kan formeren zonder majesteit. En dat de gevreesde chaos uitblijft nu haar rol is ingeperkt. In de Volkskrant ook een interview met de voorzitter van het college voor zorgverzekeraars, Bert de Boer. Die vertelt dat veel meer dure geneesmiddelen tegen het licht worden gehouden. Na medicijnen voor de ziekte van Pompe en Fabrice staan veel meer middelen op de nominatie voor beperking van de vergoeding door de verzekeraars. In totaal gaat het om 40 dure medicijnen. Een medicijn bijvoorbeeld tegen leukemie bij kinderen en een middel tegen de zeldzame erfelijke ziekte van Hunter. Allebei medicijnen die de overheid meer dan 2,5 miljoen euro per jaar kosten. Op de website van de BBC een foto van een lachende Chinese vicepresident Xi Jinping. En dat is opmerkelijk. Want de beste man was al twee weken zoek. Algemeen werd aangenomen dat Xi Jinping de nieuwe president van China wordt. En omdat hij al sinds 1 september niet meer in het openbaar was verschenen, werd druk gespeculeerd over zijn gezondheidstoestand. De foto is verspreid door het Chinese Staatspersbureau. Er zijn geen onafhankelijke bronnen die het bezoek aan de universiteit bevestigen. En waarom Xi? dat Jinping sinds 1 september niet meer te zien was... dat vertelt het Chinese staatspresbureau niet. In Trouw een opmerkelijk weerfeitje uit Libië. In dat land zou in september 1922 de heetste dag ooit zijn gemeten. Temperatuur 58 graden. Maar dat record is nu gesneuveld. Metingen deugen niet, zegt een internationaal team van meteorologen. En dus wordt het record naar beneden bijgesteld. 13 juli 1913 gaat nu de boek in als de heetste dag ooit. In Death Valley, in het westen van de Verenigde Staten... werd het toen slechts 56,7 graden Celsius. Een vrolijk dierennieuwtje nog in de Telegraaf. Op de voorpagina van de krant zien we een dolgelukkige Ria... met op schoot het hondje Rex. Dat is de Jack Russell van haar zoon, waar ze helemaal aan... Is. De Jack Russell zat nog op de achterbank van de auto van zijn baasje toen die auto een paar dagen geleden gestolen werd. De hond werd teruggebracht naar een asiel en herenigd met zijn baasje. Van de auto overigens ontbreekt nog ieder spoor. Misschien was de hond wel meer waard dan de auto. Altijd. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, Ajax, RKC. Van heel dichtbij, Omdat hij de bal de komt en de rebound stuiten dan nog een keer op de lat. VVV, NSC. En een doelpunt, bij de tweede baal wordt de bal ingetopt. Willem 20. Twente. E oh, een eigen goal. de ado. En Adelensek, ik denk dat het een eigen doelpunt is. En Feyenoord, Spekswolle. dan ligt hij erin, hij ligt er al in. En ook hondbal Nederland-Italië. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.